Instead, playing that song if no one were there Oh, the day long ago When the crowds came around To hear that piano ring out A sound, of the crowds of all gone And the symphonies grew And the piano cries out Let me play once For you Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Dit is Oorduif Nederwit met het NOS-journaal. Bij het treinongeluk bij Barendrecht is de machinist van een goederentrein om het leven gekomen. De machinist van een andere goederentrein zwaar gewond geraakt. Een van de treinen stond stil toen de andere er frontaal tegenaan botste. Een losgekomen draaistel kwam terecht op het spoor ernaast... waar net de internationale trein naar Brussel aankwam rijden. Die botste tegen het draaistel, maar met relatief lage snelheid... doordat de machinist een noodremming had ingezet. Onder de 150 inzittenden waren enkele lichtgewonden. Die konden ter plaatse worden behandeld. De passagiers zijn enkele uren opgevangen in een wegrestaurant langs de A15. De ravage is groot. Bij de botsing zijn beide goederentreinen omhoog gekomen... en hebben de onderkant van het viaduct van de A15 geraakt. De snelweg werd daarop afgesloten om de schade te kunnen bekijken. De A15 wordt binnenkort gefaseerd vrijgegeven. Pieter van Vollenhoven van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de plek van het ongeval bezocht. Wanneer het onderzoek is afgerond wordt het terrein vrijgegeven. ProRail zal dan bepalen hoe de sporen moeten worden hersteld en wanneer er weer treinen kunnen rijden. In de Amerikaanse stad Pittsburgh is een protestmars tegen de G20-top... die daar straks begint uit de hand gelopen. De politie heeft traangas ingezet om zich de betogers van het lijf te houden. Een paar honderd mensen lopen mee in de protestmars... waarvoor geen vergunning is verleend. De demonstranten roepen onder meer leuzen tegen het kapitalisme. De leiders van de 20 belangrijkste economieën komen in Pittsburgh bij elkaar... om afspraken te maken over de aanpak van de financiële crisis. Op het WK Hongpal in Italië heeft Oranje met 5 elf verloren van Canada... Na de tweede inning stond het nog 4-0 voor Nederland, maar daarna werd oranje weggeslagen. De kans dat de Nederlandse honkballers nog om de bronzen medaille mogen spelen is nu al erg klein geworden, want dan zouden ze moeten winnen van de Amerikanen. Dan het weer in het midden en zuiden mist, een rond 6 graden. Overdag volop zon en bijna overal droog, het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon en zee. Zandvoort. Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Just what?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 Fantastisch, toch? Nog meer, jij is fantastisch, toch? Het ritme van Zandvoort. Die Die Ja,